Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt nu echt iemand verdacht in de verdwijningszaak van Maddie McCann. Die peuter verdween 15 jaar geleden tijdens een vakantie in Portugal. Haar ouders gingen op het vakantiepark een hapje eten... en toen ze terugkwamen in het appartementje was het bedje van Maddie leeg. Er is nu een Duitser officieel verdacht. Wie hij is weten we niet. Maar in Duitse media gaat het over een man die al eerder in verband werd gebracht met Maddies verdwijning. Hij zit al in de cel voor een andere zaak. Kleine oogjes voor een aantal politici vandaag. Ze spraken tot diep in de nacht over de voorjaarsnota. In de geldplannen van het kabinet zit een gat en geen kleintje ook. Er moet 10 tot 15 miljard euro worden gevonden. Een heel ingewikkelde puzzel, want Het gaat om veel geld. Een puzzel leggen, ja. Dat is het, verder dan dit cliché kom ik niet. Sorry. De begroting was helemaal rond, maar onder meer door de oorlog in Oekraïne loopt het anders. Er moet gauw meer geld naar Defensie en naar mensen die het moeilijk hebben door de hoge prijzen voor bijvoorbeeld hun stroomrekening. Het is al met al best een puzzel dus, zegt premier Rutte tegen RTL Nieuws. We zien wel een richting. Uh, de sfeer is ook goed. Uh, maar heel bewust gezegd, hier stoppen we. Uh, nu eerst overleg met anderen. We willen echt ook de oppositiefracties de kans geven er ook voor alles van te vinden. Ergens in mei praten de coalitiepartijen weer verder. Woon je in Zwolle, dan kun je voortaan je OV-chipkaart thuis laten. In de bussen in die stad kun je sinds een paar dagen inchecken met je pinpas. Wat dat kan tegenwoordig als je een bank-app op je telefoon hebt. Eind volgend jaar verdwijnt de OV-kaart in heel Nederland. In plaats daarvan komt OVP. Het is niet heel veel anders. Je blijft jezelf gewoon naar binnen, maar dan met een ander pasje. De OV-bedrijf heeft nog wel een tip. En dat is dat je dus niet je portemonnee moet aanbieden met een diversiteit aan passen erin. Want dan weet de machine niet welke pas die moet gebruiken. Dus je moet echt even je bankpas uit je portemonnee halen. Om daar ook echt mee in te checken. En ook weer uit te checken. Het weer is meer wolken dan de afgelopen dagen. Hoewel de zon er ook af en toe doorheen komt, wordt het gaat of 17. Morgen meer zon en warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad heb je nog 20 minuten verdraging bij Almere Stad. Deze is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 in my life now all that's left of me is what i pretend to be so together but so broken up inside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 Jou en mama, als ik bang ben in de nacht. Maar wie heeft zij om bij een bed te mogen? Ik vertel je lang niet alles. Nee, nu nog even niet. Want dan blijf je nog wat langer. Zo na wie, kleine preek. De wereld gaat. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken. Denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Wow. Dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Een kleine president gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. je nagedacht nou als al die grote mensen net zo zouden denken? Denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn? Zo mooier zou zijn. dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Hoe zo mooier? Dan denk ik dat de wereld zo veel mooier zou zijn.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 I'm still asking why. Just be honest, yeah, be honest. Oh, yeah. too much temptation comes beneath the way you lie. Hide from something, but you catch me by surprise, and I don't want. En de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS Journaal. De coalitiepartijen hebben tot diep in de nacht gesproken over de voorjaarsnota. Na afloop zei premier Rutte dat er nog geen akkoord op hoofdlijnen is... maar dat eerst wordt overlegd met de oppositie. Door de Russische inval in Oekraïne is voor zeker 60 miljard dollar schade veroorzaakt. De Wereldbank keek voor die schatting naar de schade aan gebouwen en wegen. De schade aan de economie is nog niet meegerekend. Bijna 15 jaar na de verdwijning van Madeleine McCann is een Duitse man officieel aangewezen als verdachte. Madeleine McCann was drie toen ze begin mei 2007 verdween uit de vakantiewoning van haar ouders in Portugal. En het is weer nog zon, maar wel veel sluierbewolking. Er staat een stevige oostenwind en het wordt 13 tot 18 graden. Pride. Don't you know, don't you know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 I don't En gijzelaar, dan stond altijd mijn eten klaar. Dan kon ik altijd klaar En hoefde nooit meer af te wassen. En in de meer op mezelf te passen. Wanneer ik last van mensen heb, als ik een vrouw plezier Pas. Ik kom morgen dus staan, opstaan, want de wekker liep nooit af. Ik kom dus ook niet naar mijn werk toe, Omdat ik dan dus maaf. De baas begreep niet hij is. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.